Na de onrust over de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid en de staatsobligaties in Spanje en Italië was al gevreesd voor een slechte dag. De verliezen bleven lang beperkt tot ongeveer 2%, maar na de opening van de beurs in New York liepen ze snel op. Ook Wall Street noteert voorlopig rode cijfers. De Syrische leider Assad heeft zijn minister van Defensie ontslagen en vervangen door de stafchef, meldt de Staatstv. Azad staat onder steeds zwaardere internationale druk om een eind te maken aan het gewelddadig optreden van zijn troepen en veiligheidsdiensten tegen demonstranten. De afgelopen maanden met stierven een schatting 2000 Syriërs toedoen van onder meer het leger. Er komt ook steeds meer kritiek uit andere Arabische landen. Ook de Arabische Liga liet eindelijk iets van zich horen. Er komt voorlopig toch geen ondergrondse gasopslag onder Bergen meer. De Raad van State heeft het plan geschorst. De Raad wil meer onderzoek naar de veiligheid in het gebied tussen Alkmaar en Bergen. Omwonenden vinden de opslag niet veilig en zeggen dat de kans op aardbevingen groter wordt. Het weer, buien en in het noordelijk kustgebied een harde windkracht 7. Op morgenochtend buien, in de middag iets droger en af en toe zon, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, er zijn al aangekondigde snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Knoopend Hoeverlaken en Muiden. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwen en Kleinprotterplein. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom, Z, ZNC, Zandvoort en Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM in de avond. Dit zong is een van mijn favoriete, het is called Somebody to Love.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 Straight back from Rochdale. Would you please welcome Miss Lisa Stansfield? Luisteraars, welkom bij deze uitzending van de Muzikerie en nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zandige schijfjes.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 Dit is met de echte Freddie Mercury. Eén van de eerste nummers uit 1976, Tie Your Mother Down. Leven pijnlijk. Het leek zo onwaarschijnlijk dat ik jou moest laten gaan voor goed. Het duurde dan ook even voor ik weer gewoon kon.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 I'm so not over you Now I've found a way To keep you there beside me To where my love won't be denied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 Cause I'm so not over. Mooie, simple red stay.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 Ik durf niet te zeggen wie het geschreven heeft, maar het is zo mooi gecomponeerd. Hè? Let u maar eens op de tekst van dit liedje. Het heet heel gewoon en heel erg kort, Schilderij. Er is dit jaar een hele hoop gebeurd. Iets en iemand hebben stukjes van mijn leven ingekleurd. Het leven is soms net een schilderij.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 Ze naar de hemel. En iedereen zozeer mee naar de maan. En wie weet dromen zij, die soldaten, alleen maar van vrede. Hoewel gewoon even weg, even los van dit aardse bestaan. Ja, wie weet Rome zijn die soldaten alleen maar van vrede. Of wel gewoon even weg, even los van dit aardse bestaan. Dimitri Van Tora, hij was in de jaren zestig, begin jaren zeventig, was hij echt een uh, protestzanger hier in, uh, in Nederland.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 Zo heet deze cd A Little Tenderness Zo heet, nee, do you remember Zo heet dit nummer When the wind Assailed the trees And forced us to take Shelter We huddle there Safe from the relentless Rain, protected Till a sudden pain of my words I broke your Forever and for always I fell silent And you cried Do you remember When I held your hand in mine And said I'd never be What's best for you And through your tears You smiled and said We'll see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 Ik heb u wel eens gezegd daarvan. Ik hoop nog eens ooit een show mee te maken van René Vogel, Maar dat geldt ook voor deze long speel. wishing you were here the album version. The formatie Black. Or are we having fun yet? Zo heet de cd waar dit op terug te vinden is. Dit is namelijk ook de album version, yes, I believe sent to home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 Gonna be a boy today. I heard the eternal footman bought himself a bike to race. And Greg, he writes letters and burns his CDs. They say.